Jobboot met het NOS-journaal. De Europese Commissie maalt snel op orde te brengen. En vooral haast te maken met hervormingen van de arbeidsmarkt, het pensioenstelsel, de zorg, de woningmarkt en het innovatiebeleid. Verder blijven de gemaakte afspraken om het begrotingstekort in 2013 terug te brengen naar 3% gehandhaafd, zegt de Commissie. Drie jongens die dinsdag zijn opgepakt voor een ongeluk met een bootje in de Efteling... worden verdacht van openlijke geweldpleging en vernieling. Ze zijn inmiddels vrijgelaten. Vier jongens van 17 en 18 zaten gistermiddag in een gondel van de attractie Gondoletta. Ze schommelden volgens ooggetuigen zo hevig met het bootje dat de gondel omsloeg. Een van de jongens kwam onder water vast te zitten tussen de bodem en het dak van het bootje. De jongen raakte licht gewond. Door het ongeluk lag de attractie een tijd lang stil. Syrië geeft Nederlandse diplomaten in het land 72 uur de tijd om te vertrekken. Dat meldt de Syrische staatstelevisie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag kan het bericht niet bevestigen... Minister Rosenthal had de Nederlandse ambassadeur in Damascus al in februari teruggetrokken. De tweede man op de ambassade wordt nu uitgewezen, net als de andere Nederlandse diplomaten die nog in Syrië waren. Er zijn nog maar weinig westerse diplomaten in Damascus. Veel Nederlandse hotels kampen door de economische crisis met geldproblemen of verwachten op korte termijn problemen te krijgen. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG. Van de bijna 300 onderzochte hotels zegt 65% problemen te hebben of te verwachten. De gemiddelde jaaromzet per hotelkamer daalde met 14%. Dat kwam vooral doordat gasten minder uitgeven in de restaurants en bars van de hotels. En doordat er minder bedrijfstrainingen en feesten werden georganiseerd. De gemiddelde bezettingsgraad steeg wel, net als de gemiddelde kamerprijs. Het weer in het noorden bewolkt en kans op wat regen. In de rest van het land ook zonnige perioden. Vanmiddag in het oosten en zuidoosten enkele bui. Het wordt 15 graden op de Wadden tot 21 in Limburg. Dit was het NOS Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel op snelheid gecontroleerd vandaag. Want dat gebeurt onder meer op de A7 tussen Groningen en de Duitse grens. En op de A13 tussen Den Haag en Rotterdam.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 Ja, dan gaan we maar schuiven. Ja, we gaan we maar schuiven. Laat ze hem, laat hem maar schuiven. Uh, het is weer vreemd even hier te zitten op dit plekje De laatste weken stond ik altijd zelf. daar nou, nou zit ik weer even hier. Dat is ook wel gezellig. Uh, Pascal doet de techniek vandaag, dames en heren. Dat komt omdat uh, wij vandaag een gast hebben. En ik vind het veel leuker om aan de tafel met de gast te praten natuurlijk. Is dat zo? Ja. Ja, dat is ook veel leuker. Dat is ook veel leuker, ja. En bovendien, uh, de, mijn meisje die de plaat opzet die komt straks pas. Want die had iets anders te doen, even. Ja, dat kan ook voorkomen. Ah, ja. De, ja. Uh, dit is in ieder van de Jaren. Hartelijk welkom weer. Het is weer gezellig. Het is uh, 30 mei vandaag. En, uh... Gedenkwaardige dag. Huh? Ja, nee, is gedenkwaardige dag. Waarom? Ja, dat is privé. Dat privé. Maar dat maakt niet uit. Maakt niet uit. Meerjarig. Nee, nee, nee, nee, nee. Bijna. Oh, bijna. Bijna. bijna, bijna, bijna. bijna oh. Volgende week. Volgende week. Ook oh, is gezellig. Doet Vol... hij dat? Wel? Ja, hij ja, doet dat, nee, okay. wel. U zit er ja, vol in. Ja, je zit er vol okay. in. <laughs> nou, u heeft het al gehoord, dames en heren. Dat is jo José Kuik, uh, onze gast van vandaag. Uh, José, natuurlijk voor de mensen uit Zandvoort. Voorheen het wapen van Zandvoort. Yes. Helaas voorheen het wapen van Zandvoort. Maar uh, ja, het staat er kaal bij, hè? Heel kaal. En het wordt steeds kaler en kaler en kaler. En kaler en nog kaler. Ja, maar is... uh, uh, ik kan daar verder niet echt nog veel over zeggen. Dat doe ik ook nog niet, maar er komt wel een leuke... Uh, anekdote op. En dat heb ik in samenwerking met meneer Bonenkamp gedaan... Oh. En dat wordt vervolgd. En dan kom oh. ik weer terug. En oh, dan kom je weer terug. Ja. kom je vertellen. De, ja. Dus wij krijgen in dit programma de primeur van wat er gaat gebeuren. Ja, absoluut. De anekdote. De anekdote. Nou, dat, uh, dat vind ik wel ontzettend leuk natuurlijk. Dat, dat, uh... Maar je krijgt niet jouw pees terug hoor. Nee, nee. Dat, nee. Ik heb ze echt <laughs> allemaal aan jouw cadeau gedaan. En dat waren er best heel veel. Cadeau! Uh, nou, Kastervol. Kastervol. Van. Uh, uh, ja, van Cabaret tot aan klassiek, tot aan jazz, tot aan oh. uh, highlights van de jaren 60, ja. 70, 80. Nou, Heerlijk. Dat weten de luisteraars intussen. Want we, we, ik, ik maak ze gek natuurlijk. Want, want ik heb de afgelopen weken niet anders gedraaid. Als LP's uit jullie collectie. Alleen vorige week had ik even eentje weer uit eigen collectie. Maar uh, Paul McCartney en M natuurlijk. Maar goed. Voor de rest komt het allemaal uit jullie collectie. En vandaag weer, dames en heren. Want wij hebben vandaag Nederlands Diamant. Bekende zanger uit Purmerend. Nederlands Diamant is bekend. Ja. In Engeland noemen ze hem New Diamond, New Diamond. Maar dat is een detail. Uh, die, uh, die jongen die heeft uh, aardig wat liedjes geschreven. Uh, ook voor andere hele grote hits heeft hij geschreven. Uh, ik noem hem bijvoorbeeld als uh, I Be Believer van uh, The Monkeys. The Monkeys. He? Ja, dat is ook van hem. Uh, dus Neil Diamond is uh, een beetje hofleverancier van, uh, van veel uh, goede nummers. En we kennen hem natuurlijk ook uit de film The Jazz Zinger. Prachtige film over Hele mooie film. Hele goede film. Te mooie film. Ja, heel. Nou, niet... Hoe vaar, hoe gaan we niks Niet te mooi zijn. <laughs> nee, mooie film. Maar we gaan uh, maar eerst maar even lekker beginnen met muziek. Want we gaan uh, natuurlijk met Jozef even lekker babbelen over allerlei dingen. Uh, maar we beginnen met Neil Diamond. En het nummer wat wij ervan draaien heet Longfellow Serenade. Yeah. A serenade and Such were the plans I'd made For she was a lady and I was a dreamer With only words to trade You know that I was born for a night like this Warmed by a stolen kiss For I was lonely And she was lonely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 Nou net op het eind een tik krijgt. Oh. Ja, dat is finiel. Ah, dat, dat moet kunnen. Uh, Neil Diamond er dus met, uh, met Longfellow Serenade. En uh, wat heb jij met Neil Diamond? Nou, het is eigenlijk altijd een uh, hele favoriete zanger van mij geweest. En ik heb heel veel platen van hem gehad. En uh, ik werd daar altijd heel erg vrolijk van. En gewoon een goede zanger. Gewoon een ja. geweldige zanger. En hij doet het nog steeds. Hij doet het oh. nog steeds, hè? Ja, ja, hij doet het nog steeds. Hij doet het nog steeds. Wat, weet ik niet, maar hij doet het nog. Moest... Ja. <laughs> hij ja, doet het nog. I, I doet hij nog. doet het nog. Doet doet doet nog. Neil Diamond is Longfellow Serenade. En ik zei het al, Neil Diamond is natuurlijk verantwoordelijk geweest voor heel wat hits. Uh, om je maar eens even te noemen. Uh, Forever in Blue Jeans. Red, Red Wine was ook van hem. Heldig. Hard uh, Light. Dan hebben we bijvoorbeeld You Don't Bring Me Flowers. Samen met, uh, met Barbara Streisand. Dan hebben we uh, Let like You Take Me In My Nou ja, noem het allemaal maar op. Allemaal fantastische hits. En dan gaan we er een aantal... Van draaien het komen. We kunnen niet, het is een dubbele OP, dus we kunnen niet allemaal. You, dan, zou, dan zou het een dilemma zijn. Ja, in ieder wel weer. Kijk, en als ik, een, als ik een filmprogramma met één artiest doe, is het alleen de Beatles. <plaats> Zo. Volgende week heb ik goed nieuws voor de Rolling Stones fans. De uitzending van volgende week gaat over de Beatles. <koh> ja. Ja, Zo, om de bijna een jaar geleden? Om de, confronta om de confrontatie met een ja, nieuw leven. Battle. In de, de Battle. De Battle. Wat was dat leuk, het wat was het leuk? Wat was dat leuk? Ja, dat weet u misschien, dames en heren. Maar in het Wapen van Heemskerk, wat nu, of uh, Wapen van Zandvoort natuurlijk, dus wat zit ik nou met de lullen? Het Wapen van Zandvoort, wat helaas dus eh, er niet meer is. Um, hadden we vorig jaar de confrontatie Dat was eind augustus was dat geloof ik uh, Bij mij weet, was het iets van 28 augustus Ja ja ja En het was ontzettend leuk Die twee teams tegenover elkaar ja. Jammer genoeg hebben de Stones gewonnen um, Maar goed hmm, je? Ja beetje jammer <laughs> beetje jammer Maar goed maakt niet uit um, De volgende plaat Dames en heren want wat we draaien oh, vandaag uh, <laughs> Je <laughs> lijkt Maurice Mulder wel We gooien, we gooien vandaag ja. um, Wat wou ik zeggen Um, oh ja, de, volgende, de platen die we vandaag draaien zijn allemaal de keus van José. Die altijd achter de bar stond. En ik mis je wel hoor. Want het, het was altijd zo leuk. Als we, als we in de uiting zaten dan, en we drie iets. dan kwam er ineens iemand weer voor, een, voor het raam staan met een briefje of weet ik veel. En nou dat... zijn ze er zelf een keer. Ja, dat is ook leuk. Alleen zonder. Ja, maar kom op. Ja, ik vind het wel heel erg leuk. Ja, ja, dat is wel heel gezellig. Goed, we gaan um, iets draaien van een prachtig concert. Een soort reunion was dat. Ja. Uh, jarenlang hebben de heren niet meer met elkaar gewerkt. Um, dat ging allemaal niet zo goed met ze, geloof ik. En op een gegeven moment besloten ze. Ik denk waarschijnlijk om Den Brode of zo, weet ik veel. Maar in ieder geval, uh, ze besloten op een gegeven moment een reunion concept te organiseren. In Central Park. En dan heb ik het natuurlijk over Simon en Garfunkel. En het is werkelijk een geweldig concert. Met ja. een geweldige band erachter. Onder andere de wereldberoemde Steve Gadd op drums. Um, het leuke van het concert was dat ze niet alleen maar Simon en Garfunkel materiaal deden. Maar ook dus solo materiaal van Garfunkel en Paul Simon. Uh, wat ze dus alleen deden. Het was, het was een hele mooie mix. En daarvan beginnen we maar met een nummer dat u kent. Uit de film The Graduate. Met Dustin Hoffman. Hebben die film wel gezien? Nee. Nee? Nee, oh. helaas niet. Oké. Okay. Nou, ik, ik wel, maar ik weet niet meer waar die afgaat. Nee. gaat. <laughs> The Graduate. Nee, dat, we gaan opzoeken op de computer. Waar ging de film The Graduate over? Nou, ik weet het echt niet. Uh, maar van uh, dat prachtige concert in Central Park drijven. Mrs. Robinson. Samen en Garfunkel. Dit is een eerbetoon aan mijn moeder. Diamond en Deze bromt heel erg, deze man. Het kan een draadje in het element zijn. ontzettend lekker. Het concert in Central Park is ook een video van trouwens en uh, een dvd is er zelfs van uh, geloof ik hem zelfs heb. Maar prachtig prachtige concert van uh, eigenlijk een reunie van Simon en Garfunkel uh, na een lange tijd van niet samenwerken en dan zo weer muziek maken met een grote band erachter, heerlijke band erachter met Onder andere Steve Gat op Drums. En nog een veel andere mensen. Maar dat zal ik u straks allemaal wel even vertellen. We gaan voorlopig maar eens even door met Toto. Want ook José is gek van Toto, toch? Ja. Wat heb jij met Toto? Wat heb jij met tot? Gewoon lekkere muziek. Gewoon ja. goed, goed in het gehoor, goed uh, heerlijk. Je weet, je weet dat je deze toto niet kunt winnen. Nee, ik kan de toto niet winnen. Ook niet de voetbalpool. Nee, <laughs> deze toto kun je niet winnen. Want het is namelijk zo: het is namelijk Toto 4. Ja, en de pool ja. gaat maar tot drie. Uh, ja, helaas. Ja, dus, dus zit, zit er niet in. zit er niet in. Wat ja. vind je het mooiste nummer van Toto? Nou, wat je nu op gaat zetten... Ja? ja, dat vind ik eigenlijk wel het mooiste nummer. vind je wel mooiste ik, ik wel het mooiste nummer. Dat is niet een van de grote hits, dames en heren. Het is Toto 4, die LP. En dat is, dat is eigenlijk het klassieke Toto album, ja. mag je wel zeggen. Want daarvan komt Rosanna en Afrika en dat soort dingen. Daarna hebben ze een paar LP's gemaakt die uh, aanzienlijk minder opvielen. Totdat ze weer met een vergelijkbare plaat kwamen, uh, Toto 7. En die had ook bijna dezelfde hoes. Alleen was die niet rood, maar blauw. En voor de rest was hij eigenlijk wel al hetzelfde. Alleen stonden er natuurlijk andere mooie nummers op. Toto, dus een fantastische band met onder andere Jeff Porcaro, uh, Steve Lukather zat er onder andere in. Ja. En uh, nog een Porcarootje. Een van die jongens is helaas uh, overleden. Simon Phillips zat er geloof ik ook, zat er ook in. Uh, en nog veel meer andere goede mensen. Toto was eigenlijk een van de laatste zeg maar, originele symfo-rockbands. Althans zo wordt Toto uh, beschouwd als toch wel behorend tot de Info-rock. Ja. Nou, we gaan uh, draaien. Make believe van het album Toto 4. Diervader. Oh ja, Make Believe heette dit nummer. Ja, nee, je hebt het alweer over. Sorry. Make Believe dames en heren. Toto bestond dus op deze LP uit David Page, Steve Pocaro en Jeff Pocaro. En ik had net Simon Simon Philips ik net, maar dat was de opvolger van Jeff Pocaro, want die is helaas overleden, die drummer. Dus dat was daarvan was Simon Philips de de de de opvolger. Uh, verder dan moet ik even kijken daar zat nog David uh, uh, uh, uh, hingen heet die man hingen of hingate hingate ja David hingate die uh, deed de bas en uh, verder natuurlijk Steve Lukather, de gitariste. En dat is wel leuk, want het is een LP natuurlijk uit het, uh, het, het uh, pre-midi-tijdperk, om zo maar eens te zeggen. Dus uh, tegenwoordig kan je met twee keyboards uh, alles doorkoppelen en computers en het gaat allemaal. Maar als je dat dan uh, ziet, wat een batterij toetsen die, die, die gewoon hier aan staan. Ik, ik, ik tel er zo eventjes 1, 2, 3, 4, 5. Nou, ik denk dat die 6 of 7 keyboards aan staan. Heel gezellig. Ga even kijken. Nou, ga jij eens even kijken. Um, Mm, mooi. Toto 4 dus. En daar hoort u meer van vandaag. Kan ik u verzekeren. We gaan terug naar Neil Diamond. 6. Oké. Okay. Ja, ik overdrijf wel. Ik heb, ik heb van mezelf ook nog ergens een foto dat ik er acht heb staan, geloof ik. Oké. Okay. Ja. ja wel... Dat was het grootste wat ik ooit gedaan heb, hoor. Baas, acht. Baas. Ja, 8 keyboards had ik toen staan, geloof ik. Dat is... Uh, ja, ik heb toen een keer gespeeld in de Veiling en toen wilde ik echt alles wat ik thuis had staan, wilde ik meenemen. Dus dat O, acht keyboards mee waren ik, vol. ja, Wat ik ermee moest weet ik nog niet Maar ik had ze, ik had ze um, Die jongens, die jongens die ik toen had Die vervloekte me Dat ik allemaal van die zware krekken moesten vervoeren Maar goed, laten we het daar niet over hebben Laten we het nu hebben over Neil Diamond Dear Father, waarom dat nummer? Uh, er zit een stukje Klassiek verhaal in Vind ik Ik vind het een intro Vreselijk mooi uh, het is een, een, een, een, een, een, een heel gevoelig nummer, al. Ja. Niet dat ik dat met mijn vader heb, maar het is een heel gevoelig nummer. En daar uh, nou kan ik echt helemaal van in vervoering. Ja, komt dat niet uit de jazzzzinger eigenlijk? Dat film? Dat ja, nummer? ja, dat komt uit dan. de Jessinger. Jazz, ja. Want uh, die film ging dus ja. onder andere over. Dat, dat was een, een film uit het toch wel Joodse leven, zou ik maar zeggen. En zijn vader was, was uh, voorzanger, geloof ik, in de, in de synagoge. En ja. er werd natuurlijk verwacht dat, uh, dat zijn zoon in die film, dat was dus Neil Diamond, uh, dat hij dat ook ging doen. En dat uh, gebeurde dus niet, want meneer Diamond, oftewel de personage in die film, ging een totaal andere kant op. Die werd popzanger, of jazzzanger, moet ik eerlijk zeggen. Want daarom heet de film ook de jazz. Ja. Hij deed dus jazz. Tegen, zeer tegen zijn zin van zijn vader. Maar op een gegeven moment komt het verhaal dan toch een keer zover. Dat hij inderdaad wel voorzinkt in de synagoge. En dat is dan geloof ik het. Als ik het me goed herinner, tenminste het moment van een hele emotionele hereniging tussen hem en zijn vader. Vandaar dit lied uit de jazz singer. Neil Diamond. En het nummer dat heet Dear Father. We Fantastisch, je ziet het zo weer voor je dat hij, die, die scène, hij komt dan geloof ik met zo'n zo cape om. Cape helemaal. Zo'n cape en dan komt hij die, die, die, die, die synagoge in wandelen. In, ja. in uh, waar zijn vader dan is en, en dat is een, een scène van een prachtige hereniging, dames en heren. Dat is echt beeldschoon. Ik zou zeggen, als u ooit in de buurt bij een videotheek woont, of wat dan gaan. Haal Ja, haal m. Goed. Ja, dat is wel genoeg zo. Ik bedoel, kom ik nou, hè. Maar ook nog niet, doe ik het al, hè. Nou ja. <laughs> ja, maar mij niet hoor. Je krijgt mij niet van mijn stoel af, laat ik het zo zeggen. Goed, um, uh, Central Park 1981, dames en heren, was het... Uh, 1981, ja. doe je nou toch? Ja, uh, 1981 was het een moment dat Simon en Kofunkel weer bij elkaar kwamen voor een groot concert met een grote band met heel veel mensen erbij. En ik noem u een paar namen, dus misschien wel leuk dat u dat weet. Uh, voor zover u er meeschrijft, hier komen ze. Al vocals, alle eh, vocalen dus, door Simon en eh, Carl Funkel. Nee, niet Nick en Simon. Uh, Paul Simon <laughs> en Art Carl Funkel. Uh, drums Steve Gat en Grady Tate. Dan de gitaar werden bespeeld door Paul Simon natuurlijk. David Brown en Pete Carr. De bas was Anthony Jackson. Dan de keyboards Richard T synthesizer Bob uh, Monsi. dan de trumpets John Gatchel en John Eckert Saxofoons, dat waren uh, Dave Totari. Dave, of Tovari Tovari moet zeggen Dave Tovari en Gary uh, uh, Naiwoot ja, zal het wel zijn en dat waren de muzikanten alle arrangementen voor dat de band werden geschreven door Paul Simon Dave Matthews en uh, Dave Grusin. Um, nou, en het concert vond dus plaats in uh, 1981 in Central Park in New York En ik ga daar eigenlijk een beetje mijn... Wat doe je daar toch steeds Patrick? Ik nee, niks nee, nee. Oh jij doet niks Goed, ik ga een beetje mijn lievelingsnummer van Simon Carfunkel draaien Ik heb hem ook wel eens gedraaid in, uh, in een uitzending uh, van Yes Don Yes met John Anderson, heb van dit nummer een cover gemaakt En... Totaal anders dan origineel natuurlijk, maar dit is zo mooi. Dit is een van mijn lievelingsnummers van deze plaat. Ik ben benieuwd. Amerika. Oh ja. Simon en Together I've got some real estate here in my back. Die was echt jouw favoriet? Wie was zegt jouw favoriet? Ja, dit, dit vind ik zo'n mooi nummer. Het komt oorspronkelijk van de LP Bookends En uh, ik vind dit zo'n mooi liedje van ze. Ja, ik vind alles eigenlijk mooi van ze. Ja, dan, ze hebben eigenlijk geen slechte dingen gemaakt. Zeker niet. Nee, ze hebben gewoon geen slechte dingen gemaakt. Dus wat dat betreft, uh, zitten we wel weer goed. Um, eens even denken, oh ja, wat waren we? Toto gaan we weer doen. Ja, Toto van de LP Toto 4. Welk nummer. Ik weet het niet. Ja, Dank je ja. Yes. ja, wel een beetje. Je, je, je ja, we hebben het alles zo grondig voorbereid. Ja, dat is ja. altijd zo hier. We hebben zo grondig voor alle teksten uitgeschreven en zo. Ja. Weet je het nou hier? Ja, hou, hou niet je bek. Nee, maar ja, <laughs> hou je nou ja, goed. Ik wil niet je bek houden. Je nou. nou. I won't hold you back, ladies and gentlemen. Beware. Hier is Toto. Ja. Viniel. Viniel. Maar ja, kijk, als je een cd hebt en de, die zou er al lang mee genokt zijn. Ja, die. Uh, <laughs> die, cd schijnt even, er mee, ja. die schijnt er helemaal mee op. En onze vinyl duim. maar. Nou, zou wel een vuiltje in de naald gezeten hebben. In ieder geval jammer. Maar dat was Toto met I Won't Hold You Back van het album Toto uh, 4. Mis je het eigenlijk, jouw zin? Wat? nu? Nou, het werken, ik bedoel, wat, wat, hoe breng je nou je hele dag door zo beetje? Oh, ik, eh, ik bedoel, jouw ja, ander leuk werk. want ik kan echt niet stilzitten. Nee, nee. Nee, ik werk nu bij uh, Biscop en dan heb ik het helemaal naar mijn zin. Oké. Okay. Helemaal leuk. Helemaal leuk. Wat is dat? Is dat ook een, is een café? Of, nee, uh, nee, een strandtent. strand groot is een mooie standtent. Oh, oké. Okay. De grootste. De groot. Mag ik wel zeggen? Ja, ja. En druk. En, en gezellig. En, en gezellig. Ja. En mooi weer. Als je een mazzel hebt. Nou, we hebben een behoorlijk leuk weekend gehad. Ja. Dat kunnen we allemaal wel stellen. Dat was hardlopen. Sta je achter de bar of doe je de. Nee, ik sta niet achter de bar. Ik doe echt multifunctioneel. Van de afwasmachines tot aan de toiletten. Tot aan de wasvouwen. Borden schrijven. Want dat doe ik nog steeds natuurlijk. Ja. Dat is nog steeds mijn grote passie. Ja, ja, jij bent een echte bordenschrijver. Ik ben een echte bordenschrijver. Oh, ja, ja. Ja. ja, dat, is, dat, dat uh, is ook een grote hobby van me. Een van. grote hobby. Ja. Hoeveel, hoeveel borden heb je thuis? <laughs> ik heb uh, zes diepe borden. <laughs> Vier ontbijtbordjes. <laughs> ja, ja, ik zat en, uh, erop te wachten dat dit zou komen. Zie Dat kan je verwachten bij dat, dat had je kunnen verwachten <laughs> dat je zo'n antwoord zou krijgen. Uh, we gaan uh, door. Uh, even kijken hoe is het met de tijd. Ja, kan nog wel. We gaan lekker door met uh, Neil Diamond Dames en heren, u luistert nog steeds naar de vinyljaren En onze speciale gast is vandaag. José Kuik. Voorheen van het Wapen van Zandvoort. Tegenwoordig van. Beach, hoe heet het nou? Beach Club, Beach Club 10? 10. Beach Club 10, oh ja. Dat is niet van mij hoor. Want dan, uh... Nee, nee, nee <laughs> dat snap niet ik. Willen. Nee, dat snap ik. Maar oké. Okay. Uh, ik was van de week nog bij Far Out. Dat was ook wel heel gezellig. Oh. Afgelopen vrijdag. Ja. Een feestje daar. Van meneer Paap. Ja, lekker Paap. Frank Paap. Frank Paap. <laughs> een hoop Paap hoor. Ja, ja. Frank ging trouwen. En dat was heel gezellig. En het was mooi weer, we hebben buiten gespeeld. Dus we zaten lekker <laughs> op het terras. Het was heerlijk man. Lekker. Mooie zonsondergang en zo. Het was uh, vreselijk gezellig. Um, Je hebt ook een lekker kleurtje aan overgehouden Ja, goed hè. Ik ben er helemaal, bru helemaal bruin van geworden, en ik heb wel gedoucht vanmorgen. Um, we gaan verder met, uh, met Neil Diamond. Laten we het daar Diamond. maar eens over hebben. Welk nummer heb je uitgekozen, José? Shiloh. Shiloh. Shiloh. Is dat voor Shiloh? Uh? Nou, misschien. Oh, Shiloh is ook voor jou een beetje hoor. Oh, Shiloh, Shiloh. <laughs> wat maakt het allemaal uit. Heel veel leren zien. Neil Diamond. Nou, wat vind jij? Ik muziek... vind nooit wat, namelijk. Ja, ik, vind vind vind nooit wat. Nee. Nee. ik vind nooit wat. Nee, dit soort muziek, dat, dit, dit, is, dit is muziek. Ja. De hele ten muziek heeft een, een, een ander een niveau, andere stijl. Ah, je, mag, je mag ook zeggen dat het een bergherrie is. Ook dat, zeker. zeker een bergherrie. Nee, maar maar dit, dit is, is gewoon echt hoe de muziek bedoeld is, vind ik hoor. Ja. Dit is muziek die je over 20, 30 jaar nog hoort. Neil Diamond eh, van een LP, dat heet The, Great, uh, The Greatest Hits of Neil Diamond. Het is dus een dubbel album. Overigens, eh, wat volgende week betreft, dat wil ik wel even vertellen, dames en heren. Het is aanstaande vrijdag natuurlijk, eh, 45 jaar geleden, dat het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band uitkwam van de Beatles. En u weet, ik ben natuurlijk een Beatlegek. Ja, sorry Stones fans, het is niet anders. Uh, als aan de zaterdag, uh, voor de mensen die dat leuk vinden en die er een autoritje voor over hebben, uh, gaan we dus met een aantal uh, muzikanten de verjaardag van Sergeant Pepper vieren. Dat doen we in Cultureel Café Camille in uh, Beverwijk bij de grote kerk in het centrum kijk op internet, kun je het altijd vinden en als je erbij wil zijn dat is dus erg leuk, aanstaande zaterdag dus vanaf 9 uur met een aantal muzikanten gaan we dus die LP spelen, op een aparte manier we gaan de plaat niet kopiëren, maar we gaan het allemaal akoestisch doen, dus dat wordt allemaal een beetje met akoestische gitaartjes en dat soort dingen meer, dat wordt wel erg leuk uh, en volgende week in dit programma uh, roep ik Zandvoorters op, ja dat ga ik gewoon doen, Zandvoorters die iets hebben met het album uh, Sgt. Pepper en de periode daaromheen. Uh, pech. Omheen. Huh? Pech. Wat pech, wat pech. Heb ik niet, ik ben uh. een Beatles fan. Oh. Heb je pech? <laughs> Dikke pech. Al die mensen die benodig ik gewoon uit in de studio... Eh, om eh, iets over jouw beleving van deze prachtige... dit klassieke album van de Beatles eh, te vertellen. Dus als je zin hebt, kom gewoon langs volgende week. Sgt. Pepper staat dan inderdaad centraal in dit programma. En we zouden het leuk vinden als je ons eh, nou, een beetje komt helpen. Gewoon even wat vertellen. Mag ook via de telefoon. Mag ook in de live in de studio. volgende week woensdag dus... Uh, dan is het. Uh, Hoeveel juni is dat eigenlijk? Vijfde, geloof ik. Als ik het goed ja. heb. Vijf jaar. Dus volgende week, woensdag, dames en heren. Zes. Als de zes. Oh, goed. Zes juni. Gaan we dus. staat Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. centraal in uh, dit uh, programma. Uh, met wat andere dingen. Ook wat tijdgenoten en zo gaan we natuurlijk doen. Dat is wel leuk. Een beetje dingen die, die in diezelfde tijd uitkwamen. Uh, nu verder met, uh, met, met Simon en Garfunkel. Ja, dat gaan we nog net redden voor het nieuws van twee uur Welk nummer? The Boxer The Boxer <laughs> I'm just a poor boy My story is I I my resistance For a pocket full of mumbles such as promises All lies and jests to the man you- afgelopen is ongeveer. Ik denk het wel. Ja, dat was de boxer, uh, afkomstig van de, de concert in Central Park. En we gaan eruit, Maar we gaan eventjes naar het nieuws en weer. We gaan ergens naartoe. Wat ja, zegt u? Ik wat? Hm? wat is dit Maar nou? ja, dat kost geld. Die. Dat zegt mijn moeder al. Ja. Nou, twee. Ik weet het niet wat dit is hoor. Maar uh, dat is iets van boven, denk <laughs> ik. Ze <hè? laughs> is iets van boven, <laughs> <laughs> uh, ja, goed, ik weet het niet meer. Ja, dat klopt. Dat is iets van heeft uh, Maar die is waarschijnlijk in de computer gezet. Vond die wel leuk. Yeah. Oké, okay, nou dan doe je de tune. Je wel gezellig. Uh, we gaan in ieder geval naar het nieuws en weer. En we zien elkaar terug aan de andere kant van het nieuws en de boodschappen. Dus tot zo.